Meneer dame als voorzitter van de jury, <coughs> ja, ik hoef niet telkens in verhalingen te treden. Dit wordt de vierde stemming. Ik noem uw namen zoals u nu zit. U noteert. Mm -hmm. Madame Frérot. Schuldig. Aan moord. Schuldig aan moord. Lebrun. Schuldig aan moord. Duval. Schuldig aan moord. Madame de Vrein, hè? Schuldig aan moord. Monsieur Lefevre, Aan moord, schuldig. Madame de Vrein, Schuldig aan moord. Robin. Schuldig aan moord. Madame de schuldig, schuldig aan moord. PNL. Schuldig. Aan moord. Madame Bourguin. Schuldig aan moord. L'amour. Hé, nee, l'amour. Is dat met Ja. L'amour, wat zeg jij? Ik. Schuldig. Aan moord. Ja. Maar nou Hij valt flauw. Ja, ja, die die is ouder, schuldig. Wel nee, de warmte. Ja, nee, Ikzelf, ja, schuldig aan moord. Zo, het raam kan open. Ja. Ja. Op de kamer. inspecteur, dat is een executie nooit. In mijn loopbaan is het de derde keer. De nacht ervoor slaapt je niet. Voor u als een advocaat zal het wel erger zijn. Wij van de politie moeten raard zijn. Het is een dokter. De dokter was vannacht bij hem. De dokter uit Arpagon. Heb ik gehoord. Fernando wilde geen geestelijke. Hij heeft ook niet bekend. Bekennen doet me meester op het laatste moment. Het is ook aangenamer voor u. Oh. Ik geloof in zijn schuld. U bent er zeker van? Absoluut. Hij heeft zijn vrouw vermoord. U denkt van niet? Natuurlijk. U bent zijn advocaat. Ah, drinken, wij, drinken wij hier een koffie? Hoe laat is het? Net acht uur. Mijn trein gaat over uur. De lokaal, de Arpagon, Gare de Gare d'Orléans. Ja. Ik breng u straks. Twee koffie. Rookt u? Nog niet. U woont daar rustig. Ik doe niet meer zoveel. Kent u de dokter? Die de vrouw van Fernando behandelde? Ja, wat vreemde figuur. Zestiger. Ik heb het idee dat hij meer werk maakte van zijn orchidee dan van zijn patiënten. Misschien. Fernando was van Spaanse afkomst. Zijn vader was Spanjaard, maar woonde al jaren in Frankrijk. Zijn moeder was Française. Ah. Merci. merci. Ah, ja. U bent tegen de doodstraf? U niet? Ja, daar wordt veel over gepraat. Soms is die nodig. Geef toe, de criminaliteit wordt er niet minder om. De kranten staan er weer vol van. De krant is er. De krant, ja. ja. De redactie wist om drie uur vannacht al hoe Fernando zich om zes uur heeft gehouden. Dat is knap. De pers. Die hebben een helderziende in dienst. Hier, hier staat het. Hier. Hij beweerde bij herhaling onschuldig te zijn. Hij vroeg een papier, pen en inkt. De laatste wens. Tja, als je moet hangen. U zegt dat zomaar. En wat moet je dan? Huilen om een ander? Gehuild wordt er al genoeg. Ach, wij maken te veel mee. Als je alles vooruit wist, koos je een ander vak. Ons halen ze erbij als de rotze op kookpunt is. In uw dorp begraven ze de dode snel. Het departement Seine en is dat goed bekend. Maar vermoord? Ja. Dan sturen ze een expert uit Parijs. U. Uw verdediging was prima. Ja, dat u hem niet kon redden, lag aan de feiten. De jury had zeven uur nodig. Is dat wel eens anders? Er is eten en drinken besteld. Dat ze zich niet haast is te danken aan de voortreffelijke organisatie. Bovendien, bij de vrouwen kun je niet goed doen. Sentiment is trouwens nergens voor nodig. Vindt u het vernederend te verliezen? Ik was zijn advocaat op zijn verzoek. Ik heb niets verloren, inspecteur. Nee, nee, nee. nee. Ja, zo kun je het ook zien. Hij heeft zijn kans gehad. Vijf vrouwen, zeven mannen in de jury. Bedunkt. Acht u dat een voordeel? Zeer zeker. Vrouwen zijn in dergelijke gevallen unaniem tegen de man. Een man die zijn vrouw een te grote dosis morfine laat slikken. Dat is nooit bewezen. Het lichaam bevatte vijf maal het maximale toelaatbare. Fernando had de sleutel van de medicijnkast en zijn sleutelbos. Zijn eigen bewering. Trouwens, de ontelbare bewijzen. Gelooft u werkelijk dat hij niet de dader is geweest of is... Ik geloof het zeker. Hij was het niet. Dus volgens u is Fernando onschuldig terechtgesteld. Absoluut. <laughs> oh, u brengt mij niet aan het twijfelen. Het is uw succes, zeker. De verhoren waren interessant. Niet het minst door u, meneer Pascal. Ik herinner me alles nog goed. De getuige, dat was Hermine, de schoonzuster van Fernando. Braaf, lastig, goed gekleed. Een vrouw die nog veel voor een man zou kunnen zijn. Als Fernando haar niet had bedrogen, misschien dan. Zij maakte indruk. Op de zaal, op de rechter en op de jury. Haar antwoorden, hoe bescheiden, waren toch zweepslagen. Haar entree in het broekpak. Zeker, zeker. Het aankijken van haar zwager. Of ze medelijden met hem had. Dat gelooft toch niemand. De rechter die vroeg: Wilt u liever een stoel? Dat is niet nodig. Dank u. Meneer de officier. madame. Madame Lefebvre, u was de laatste tijd bij uw zuster en zwager in huis? Ja. Hoe lang? Ongeveer vijf maanden. U deed de huishouding omdat uw zuster daartoe niet meer in staat was? Ja. Er was geen andere hulp? Nee. Ik wil zeggen, nooit enige hulp. Natuurlijk was er de laatste drie weken de zuster. Dag en nacht. Ja, ja. Ik bedoel, geen hulp in de huishouding? Er kwam een glazenwasser, eens in de drie weken. De laatste keer dat ik hem zag was twee weken voor de dood van mijn zuster. Verder kwam er een enkele keer een tuinman. Juist. U weet dat een van de juryleden dezelfde naam draagt als u? Dat is mij verteld. Ik ken hem niet. Wij hadden geen familie meer, mijn zuster en ik. Toen u de huishouding kwam doen, was dat op verzoek van uw zuster? Of? Op verzoek van mijn zuster. Mijn zwager schreef het mij. Ik kwam direct. Kwamen er veel vrienden? In het geheel niet. Zeker de laatste weken niet. In het begin nog wel eens een dame uit de buurt. Later, toen mijn zuster volslagen, rust nodig had, niet meer. Alleen de dokter, de dokter zou je een vriend kunnen noemen. Van mevrouw dan. Hoe dan? Dat dacht ik zo. Meneer was er nooit als de dokter kwam. De dokter kwam dikwijls. Ook al omdat hij recht tegenover het huis van mijn zuster woonde. Hij hoefde alleen de straat maar over te steken. De dood van uw zuster was geheel onverwacht. Dat was ook de mening van de dokter. Mijn vraag, was het bepaald nodig drie weken voor de dood van uw zuster een verpleegster in huis te nemen? Mijn zwager wilde dat. Hij vond het voor mij te zwaar worden. Een verpleegster voor dag en nacht? Het was moeilijk in het dorp een zuster te krijgen. Ze moest uit Parijs komen, dat kon alleen intern. U kon goed met haar overweg? Zeker. Aardig. Ik kon goed met haar overweg. Ze had één dag in de week vrij. Ze nam er dikwijls twee. Dat regelde ik. Ze deed haar werk goed en mijn zuster was erg tevreden. De recepten die de dokter schreef, haalde de zuster die van de apotheek? Nee. U? Mijn zwager. Hij reed er langs. Altijd? Ik dacht van wel. Wie diende de medicijnen toe? Vroeger deed ik dat, of mijn zwager. Toen de zuster was, deed zij het. Het laatste recept? Ik wist dat mijn zuster alleen bij uitzondering en alleen als erger erge pijn had... ...ten hoogste één tablet mocht hebben tegen de nacht... Uw zwager had die medicijnen achter slot. Ja. Waarom? Dat weet ik niet. Hij moet toch een reden hebben gehad. Ik zeg u dat ik dat niet weet. Alleen, hij had de sleutel van de medicijnkast. Zover ik weet wel, ja. Gaf hij dat tablet altijd zelf? Eén tablet. Vroeg uw zuster daarom? Soms. Uw zwager ging dan naar de medicijnkast en gaf uw zuster één tablet. Meestal. Het is een paar keer gebeurd dat de verpleegster het gaf. Ze lost het op in warme melk. Deed uw zwager dat ook? In water. Dat heb ik een paar maal gezien. Dat had een bittere smaak. Zij uw zuster dat? Dat heb ik een keer gehoord. U was er altijd bij? Niet altijd. Dikwijls. Sliep uw zuster dan direct? Na het gebruik van het medicijn? Dat bedoelde ik met mijn vraag. Direct. Het werkt u dus goed? Dat dacht ik wel. Mijn vraag. Hoeveel keer is het bewuste medicijn toegediend? Hoeveel? Hoeveel avonden is het medicijn gebruikt? Precies. Ongeveer. Misschien... Tien keer? Of meer? Dat dacht ik wel. Hoeveel tabletten bevatten het doosje? Het was een flesje. Tien. Toen er bij een bezoek van de dokter nog twee in waren, schreef de dokter een nieuw recept. Uw zwager haalde dat ook weer zelf. Hij had de dokter om het recept gevraagd. Hij was die middag thuis. De vraag was of uw zwager het recept weer zelf haalde. Vermoedelijk wel. Daar was ik niet bij. Drie dagen later, toen mijn zus om het medicijn vroeg, was het flesje nergens meer te vinden. Wie ontdekte dat het eerst? Mijn zwager. Ik kwam de kamer binnen en zei dat het flesje nergens te vinden was. Hij heeft toen gezocht, eerst in de badkamer, later in een pak dat hij drie dagen daarvoor had aangaf. Vond hij dat niet vreemd? Dat kon ik niet merken. Hij ging naar de overkant, naar de dokter. Even later zag ik hem wegrijden in zijn wagen. Hij kwam een kwartier later terug met een nieuw flesje. Uw zuster heeft toen een tablet gehad? Eén tablet, ja. Werd er daarna nog over gesproken? Er is over gesproken, ja. Ik zei dat het terecht moest komen. De zuster was die avond niet thuis. De volgende dag heb ik het de zuster verteld. Ze zei dat het dikwijls gebeurde dat medicijnen zoekraakten. kraakten. Verder is er geen aandacht aan besteed. De dokter kwam er niet op terug. En mijn zwager ook niet. Er werd dus wel gemakkelijk over gedacht. Het verbaast mij in hoge mate dat niemand er meer over sprak. Dat verbaast mij ook. In hoge mate. De stemming was er trouwens niet naar. We spraken weinig. De verpleegster had dagen dat ze vrij rusteloos was. Met mijn zwager was dat ook zo. Ik kreeg de indruk dat hij zorgen had. Waarover? Van particuliere aard, denk ik. Zorgen zijn er altijd. Juist. Het was evenals aan de verpleegster ook u bekend... ...dat het een gevaarlijk medicijn was. En dat er zeer voorzichtig mee moest worden gehandeld. Dat was ook mij bekend. Er stond een rode streep op het flesje, ook op de dop ervan. Juist. Dank u. Geen verdere vragen. Het woord is aan u, meneer de advocaat. De tijd dat u bij uw zuster in huis was... ...u zei zo even vijf maanden... Ongeveer. Weet u het precies? Hoe bedoelt u? De tijd dat u daar bent geweest. Nou, precies. Uw zwager heeft u verzocht te komen. Hij heeft u geschreven. Hebt u die brief nog? Nee. Misschien, dat weet ik niet. Op de dag van de begrafenis van uw zuster bent u naar uw eigen huis teruggegaan. Hebt u de brief toen niet gevonden? Ik heb er niet naar gezocht, waarom zou ik... U herinnert zich de brief wel? Heel goed. Wat stond boven? Erboven? De aanhef. Uw voornaam is Hermine. Hermine. Wat schreef uw zwager? Beste Hermine of beste zuster? Dat herinner ik mij niet. U liet de brief niet lezen aan uw vriendin waar u destijds mee samenwoonde? Nee. Uw vriendin is inmiddels vertrokken? Ja. Een maand geleden. Naar het buitenland. Zomaar. Plotseling? Onverwacht. Dat schreef ze mij. Alleen? Nee, niet alleen. Met een man. Plotseling. Uw zwager noemde hij u altijd bij de voornaam? Ja, Hermien. Wat schreef hij dan boven zijn brief? Gewoon Hermien. Geen lieve Hermien? Misschien stond dat er wel. Ik weet het niet meer. De dag dat uw zuster stierf, was de verpleegster de hele dag thuis. Ja. De dag daarvoor was hij smorgens om negen uur vertrokken. Zoals ze zei naar Parijs. Ze was niet in uniform, had een bruin mantelpakje aan. Ze vroeg of ze die nacht weg kon blijven. Ik had geen bezwaar. De dag daarop, de dag dus dat mijn zuster is gestorven, was ze dus morgens om, om kwart over elf terug. Vond u dat niet laat? Dat zei ik haar ook. Ze had een excuus. Was met hoofdpijn opgestaan en een trein later gekomen. Ik heb daar niets waar aan geteeld. Ten slotte maakte zij lange dagen. En er was niets bijzonders waarbij ze bepaald nodig was. Zij trok direct haar uniform aan en ging weer aan haar werk. Dus vertelde zij u niet wat ze in Parijs had gedaan? Dit keer niet. Het dat u zich dat allemaal zo precies herinnert. De dag verliep verder gewoon? Normaal. Hoe laat gebruikte uw zuster de lunch? Ongeveer één uur, zoals altijd. De zuster bracht haar de lunch op bed. Ze kreeg een kopgebonden soep en verder een gesmeerd broodje zonder beleg. En een glas melk, warme melk. Dat nam ze het laatste waar ik erbij stond. Ik nam zelf het blad mee naar de keuken om de boel af te wassen. De verpleegster hielp haar met het naspoelen van de mond. Dat wilde ze altijd. Vermoedelijk is mijn zuster toen gaan slapen. Pas tegen vier uur, toen mijn zwager thuis kwam... ...kwam de verpleegster zeggen dat het thee klaar was. Mijn zwager en ik hebben toen bij mijn zuster op de slaapkamer de thee gebruikt. Uw zuster voelde zich toen goed? Zeer goed. Bij uitzondering. We bleven zeker een half uur. Wie ging het eerst de kamer uit? Fernando. Oh. Hij moest nog werken. Dat weet u ook nog precies. Precies. U bleef toen alleen met uw zuster. Ja. We hebben nog wat gepraat... ...voor ik naar de keuken ging. De verpleegster kwam trouwens binnen... ...en had nog het een en ander te doen. Wat dat zou ik niet meer weten. Later kwam ze mij in de keuken helpen. We hadden afgesproken iets later te dineren... ...omdat mijn zwager nog wat te doen had. Administratie, zei hij. Hoe laat werd precies gedineerd... Hier vraag ik zeer nauwkeurig op de antwoorden en u tot de jury te richten. Half acht. Wie maakte het blad klaar voor uw zuster? Ikzelf. U dineerde niet met haar samen? Dat gebeurde nooit. Het was te lastig. De verpleegster zette haar goed recht op in de kussens. Mijn zuster wilde dat zo. Ze deed er meestal erg lang over en vond het prettiger om alleen te eten. Ik vroeg mijn zuster elke ochtend wat ze wilde hebben. Er waren wel eens dagen dat ze trek had in iets speciaals, al gebeurde datzelfde. Die avond aten wij asperges en kalfsvlees. De boter had ik voor haar verdund, extra verdund. De dokter had mij gezegd het eten voor haar niet te vet te maken, daar hield ik mij aan. Volgens het rapport van de politie hebt u samen met de verpleegster... in de slaapkamer van uw zuster de boel afgeruimd en naar de keuken gebracht. De verpleegster heeft verder alleen de boel afgewassen. Hm. U gebruikte met uw zwager, meneer Fernando, het dessert aan tafel en dronk daarna koffie... toen de verpleegster zeer geschrokken plotseling binnenrende. Uh, Hoe laat? Nee, uh, er is een hiaat. Ik moet het me herinneren. Mijn zuster... Mijn zuster wilde nooit iets toe. Maar die avond was er een vruchtensalade. Fernando merkte op dat het lekker fris was en... En? Later vond ik een schaaltje vruchtensalade op het nachtkastje. Er was niet van gegeten. Dat vertelt u nu pas. Het is me ontgaan. In de consternatie moet ik het onbewust hebben meegenomen. Ik... ik heb het denk ik weggegooid. Ik zei er was niet van gegeten. De lepel lag ernaast. Er moet dus iemand bij uw zuster zijn geweest die het schaaltje daar heeft neergezet. Weet u wie? Ik... U wist dit toch wel eerder. Wie heeft het neergezet? Mijn zwager. Ah, dat was wel even een tegenslag voor u. Mag ik nog twee koffie? Inderdaad, volkomen onverwacht. Ja, het viel moeilijker uit te maken wat haar bedoeling hier waren. Of ze heeft geprobeerd Fernando te spijren door het eerst te verzwijgen. En dat ze toch plotseling door de mond viel. Of hier stond een verleerd actrice. Dat is u dus ook opgevallen. Neemt niet weg dat ze de waarheid sprak. Wie heeft het schaaltje met vruchtensalade voor uw zuster klaargemaakt? Ik. Uw zwager bracht het toen naar zijn vrouw? Ja. Kwam hij vlug terug? Na een paar minuten. Bleef hij aan tafel zitten met u samen? Wij dronken koffie samen. Hij is nog een keer weg geweest om een sigaar te halen. Eén minuut. Het flesje, het bewuste flesje waar het medicijn in zat, hebt u dat gezien? Gezien? Niet bepaald... Ik heb het natuurlijk wel gezien, maar... Hoeveel tabletten zaten erin? Dat heb ik u zo even gezegd. Tien. Hoe wist u dat zo precies? Mijn zwager had me dat verteld. In het laatste flesje, het derde dus, waren nog twee tabletten over. Dat heeft de politie geconstateerd. De verpleegster heeft aantekening gemaakt hoeveel van de tabletten mijn zuster heeft gebruikt. Dat was op verzoek van de dokter. Dat zal u trouwens wel bekend zijn in de kamer. Dat is mij bekend. U kwam pas drie weken na de dood van uw zuster in het huis van uw zwager terug. Waarom bleef u zo lang weg? Ik werd niet geroepen. Was dat de reden? Ik vond het niet passend. Voorlopig geen verdere vragen, dank u. Ja, ja merci, merci. Ik geef toe, op dat moment zag het er slecht voor Fernando uit. Een klap. Gevolgd door het feit dat de zieke twee dagen voor het dood om de notaris had gevraagd. Er waren geen kinderen. Haar man was de enige erfgenaam. En waarschijnlijk wilde ze toch enige zaken regelen. De officier speelde het handig. Een klap, zoals wij dat noemen. Suiker? Merci. Ah, het verbaasde me wel dat ik nog niet verder vroeg. Dat er niet naar het flesje is gezocht, bijvoorbeeld in de vuilnisemmer. Ja, het is vanzelfsprekend dat je zoiets maar niet laat slingeren. De politie heeft er ook grondig gezocht? Natuurlijk, maar dat was vier weken later. Na het binnenkomen van de anonieme brief bij de plaatselijke politie. waarin werd gesuggereerd dat Fernando zijn vrouw had vermoord. en waarin duidelijk werd gezegd. vermoord met morfine. U hebt toch ook gedacht aan een wraakneming? Waarachtig. Ten slotte heeft die Hermine op Fernando gerekend. wel heel vaag, maar de mogelijkheid zat erin. Maar de brief is in Parijs gepost. en Hermine was toen per se in Apagon. Dat is zorgvuldig gecontroleerd. Zo'n brief laat je niet door een ander posten. Bovendien. Een verliefde vrouw brengt een man waar ze haar zinnen op gezet heeft toch niet aan de galg. Ook al gunt ze hem niet in een ander. Dan zoekt ze andere middelen. Ja, daar weten wij alles van. Per slot van rekening is de vrouw vermoord. Toen het lichaam was opgegraven en de politiedokter had geconstateerd dat er zich een grote dosis morfine in het lichaam bevond, is Fernando onmiddellijk gearresteerd. Ja. ja. Drie dagen later nog dat meisje waar hij mee omging. Hij had wel een heel zwak punt, dat meisje. Voor hem. Daardoor krijg hij een geweldige manier de publieke opinie tegen zich. Dat mag een jury niet beïnvloeden. Dat mag niet, maar het staat wel met grote kop in de krant. Het wordt mijn tijd, inspecteur. Ik loop zover met u mee. Ik vond het prettig nog wat met u te praten. Ik, ik kan het nog steeds niet goed van me afzetten. Ja, wat u zegt. Ja, dan moet ik nog opschieten ook. Ach, u bent er zo. Ja, op mijn bureau ligt er weer de volgende zaak. Gisteravond hebben ze geprobeerd de brandkast van een fabriek open te breken. Dat is niet gelukt. Maar de nachtportier hebben ze vermoord. Tot nog toe, geen enkel spoor. In dergelijke gevallen is het ook. Wachten op een verraaien. Die komt meestal. Bijna altijd. Oh ja, laten we de zaak maar vergeten. Dat is het beste. Dacht u? Ja, het is inmiddels afgelopen. Misschien. Ja, tot ziens. Tot ziens inspecteur. Hé hey, meneer Pascal. Uh, oh. U kent me toch? Ach ja, ja natuurlijk. U, u bent de slager uit haar Pagon. Ja, ik was vanochtend al vroeg in de Halle. Dus ik was goed om de eerste te zijn. Oh, niet altijd hoor. Maar ja, ik ben nou eenmaal zo ongeduldig. <laughs> ik weet waar u vandaan komt. Sowieso. De krant gelezen? Eh, dat niet. Ik was gisteravond al in de stad. Ik logeer bij mijn neef. De stakker. Ja, u kent hem. Althans, zijn naam. L'amour. L'amour? Hij was een van die juryleden in die zaak van u. Ach, dat is toevallig. <laughs> toevalligheden toevallig bestaan. Blijkbaar. Uh, hij zegt weinig. Mag hij zeker ook niet. Maar, uh, het zit hem hoog, hoor. Dat merkt een kind. Uit de uitere zaak had ik belangstelling. Niet alleen door mijn neef, maar ik ken die familie. Klanten. Fernando had ik wel eens gezien. Knappe vent. Oh, verdomd, geen wonder dat hij vrijer een vriendinnetje had. Een zieke vrouw, hoe lang al. Tja. Weet u, mijn neef had er nooit aan moeten beginnen. Een zwak karkas. Tijdens de zitting viel de man flauw. Ah, hij zegt dat allemaal niet zo, maar voor mij was hij het er niet mee eens. Niet eens met de beslissing. Stem stemde schuldig. Ach, een mens doet zoveel. Zoveel waar je later spijt van hebt. Ik zei, hij wil niets zeggen. Maar ik ken hem, het breekt hem op. Ik zie het, het vreet aan zijn zenuwen. Trouwens, logisch. Wie vermoordt nou zijn vrouw als ze een maand later toch doodgaat? Dat wist het hele dorp. Wist het dorp ook van dat meisje? Ja, er wordt zoveel gepraat. Meestal niet veel goeds. Toen dat kind direct na de dood van zijn vrouw in huis kwam. Zogenaamd om de huishouding te doen. Werd er natuurlijk gekletst. U weet toch hoe de mensen zijn? Okay. De vrouw, hoor. Vertel me wat. Ja, het was natuurlijk wel gek dat die schoonzuster opeens verdween, hè? Ik weet nog dat ik dacht... Nou, hij doet maar die Fernando. Vijftien jaar jonger dan hij, dat meisje. Knap ding, mollig. Maar ja, de basis is verleden tijd. Mm -hmm. Die schoonzuster woont nu in dat huis. En enkele keer zien we haar nog wel eens in de winkel. Ze is al wel erven. De fabriek staat er nog steeds. Of die blijft draaien, dat weet geen mens. De gebouwen zullen wel wat waard, zijn, Die ja, Ligt aan de grote weg. Verrekijkers, kopen ze altijd. <laughs> ja, de mensen willen graag de dingen groter zien. Ik, eh, ik heb ook eens een keer morfine gehad. Eh, niet van die oude dokter, hoor. nee, nee, ik ben bij die andere. Jongen, kwieke vent. Ik kreeg een aanval van niersteen. Zomaar, op een avond. En pijn, ho, ho. je vloekt hemel en hel bij elkaar. Nou, hij gaf me het spul. Je slaapt er heerlijk van. De volgende dag vroeg ik er weer om. Ja, ja, vergeet het maar. Kreeg u een startje? Nee, een tablet. Eén tablet? Eén tablet.